Het is vijf uur, die ook het eerste raam met het NOS-journaal. Volgens premier Rutte is er geen politieke reden... dat de Nederlandse handelsmissie in Israël en de Palestijnse gebieden... eerst de Palestijnen heeft bezocht. De volgorde was een praktische keuze, zei Rutte. Maar hij is er achteraf wel blij mee, omdat hij ideeën heeft opgedaan... die bij het overleg in Israël van pas kunnen komen. De delegatie gaat vandaag naar Israël... waaronder Rutte onder meer spreekt met zijn ambtgenoot Netanyahu. In Colombia zijn bij een aanslag op een politiepost zeker acht mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens president Santos is de aanslag het werk van rebellenbeweging FARC. Leden van de FARC zouden vanaf een vrachtwagen zelfgemaakte mortiergranaten hebben gegooid. Ook ging er een autobom af. De aanslag zet de onderhandelingen van de regering met de FARC onder druk. De partijen zitten sinds vorig jaar om de tafel in een poging de strijdbel na zo'n 50 jaar te begraven. De Amerikaanse president Obama gaat dinsdag naar de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela in Johannesburg. Ook VN-chef Ban Ki-moon zal aanwezig zijn bij de dienst in het grote sportstadion. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Tien dagen lang wordt in Zuid-Afrika nationaal gerouwd om het overlijden van Mandela. Vandaag is officieel een dag van gebed en reflectie. De Italiaanse film La Grande Bellezza is de grote winnaar van de European Film Awards. De film kreeg de prijs voor beste speelfilm en beste regie. De award voor beste actrice ging naar de Vlaamse Veerle Batens... voor haar rol in The Broken Circle Breakdown. Beste acteur was de Italiaan Tony Servillo in La Grande Bellezza. Het weer, het is bewolkt, het waait flink. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Later vandaag een grijze dag, met in het noorden wat neerslag. Temperatuur ligt rond de 9 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Start. Kees Dorenstein. Goedemorgen. Het is twee minuutjes over vijf. En, uh, ik kom eigenlijk van een, uh, van een avondnacht hier uh, terug op uh, Radio 1 van uh, Sinterklaas. Avondje. Ik heb met mijn familie eindelijk Sinterklaas gevierd. Twee dagen te laat, maar uh, toch gedaan. En wat wij dan doen, is wij gaan dan dobbelen. Allemaal cadeautjes ingepakt. En dan uh, ja, dat, dat dobbel je en dan kies je die uit en dan win je die als het ware voor jezelf. En uh, nou ja, ik heb een beetje een uh, gekke familie, kan ik zeggen. Die, uh, die doen allemaal uh, van die uh, ja, seksueel getinte cadeautjes zitten uh, zit dan in. Ja, dat kan gewoon. Zo, uh, zo kreeg ik, zo zaten er drie bellen in. En die zagen dan uit als zo'n ouderwetse hotelbel. Hè? Je weet wel, met zo'n uh, soort kopje en dan zo'n klein uh, puntje erbovenop. En dan moet je dan op slaan. En op die bel, die is ook nog eens rood aan de bovenkant, staat ring for sex. Nou ja, uh... ja je hoort het een beetje... Hop, hij doet het. Dat, uh, nou, ik, ik krijg nu geen seks hoor. Maar jij krijgt nu wel het begin van start op Radio 1. Het... Programma dat gemaakt wordt door de talenten van BNN University, de radioopleiding van BNN. Met uh, uh, vandaag bijvoorbeeld Jouke, die een bloedmooie mis ontmoet... die de mooiste van Nederland wil worden. Het is niet hetzelfde als model. Bij model ben je echt een kledinghanger, zo zie ik het, zeg maar. En als mis mag je ook uh, je mening geven. En is het ook belangrijk dat je op de hoogte bent van... Uh, ja, dingen die, die in de wereld gebeuren en in het nieuws. Daarom luisteren alle missen hier naar Start op Radio 1. Esmee leert de perfecte, het perfecte kopje koffie zetten. Wat doe je met de melk? Ik ben nu aan het uh, opschuimen. En als je vervolgens... Uh, de kloppende geluid maakt, zeg maar, dan, dan haal je nog eventuele bellen uit de schuim. En door te walsen zie je dat het uh, heel mooi gaat glimmen. Zo, nou zo dan je dus een, uh, een rosette. Ah, dankjewel. Is mee. En Roel ontmoet een droevige Christen. Nou, ik kwam de klas binnen. Ik zeg, dames, ik heb dropjes meegenomen... want ik vind het even niet meer leuk vandaag. <laughs> en dat begreep ze allemaal. En na die dropjes konden lach er ook weer van af. Maar ja, dan ga je gewoon door. Maar dat, dat, nee, dan zit je wel echt... Nou, heer, dat vind ik ook niet leuk zo, hoor. Oh, yeah. En oh ja, dat hoor je straks allemaal in start. Oh yeah. Ja, inderdaad. Op Radio 1, nu Maroon 5... getting high Levine. Misschien wel de zanger met de hoogste zangstem ter wereld. Maar hij komt er in ieder geval in de buurt. Staat sowieso in de top 5. Maroon 5 met Miss Ree. Afgelopen week las ik een uh, bizar verhaal over een uh, Amerikaanse jongen. Ryan heet hij. Die, die in geuren en kleuren kan vertellen over het Hollywood van de jaren 30. Over hoe hij Marilyn Monroe ooit uh, ontmoette. En uh, Rita Hayworth uh, zijn beste vriendin uh, was dat toen de tijd. Ja, Eén probleempje aan dit verhaal. Die jongen die is nog maar vijf jaar oud. Hij deed zijn verhaal in het boek Return to Life... waarin verhalen staan over buitengewone kinderen... die er zeker van zijn dat ze gereïncarneerd gere zijn. Ja, Ik vraag me af, hoe zit dat nou precies met reïncarnatie? En kan iedereen dat eigenlijk zijn? Ja, een gereïncarneerd persoon. Daarom besluit Judith van BNN University... onze nuchtere tukker toch wel... Uh, in reïncarnatietherapie te gaan. Ik haat het om te shoppen. Ik kan absoluut niet uh, met meisjes praten over meisjesdingen. Over nagellak. of weer een nieuwe haarkoep. Of ik mijn haar uh, wel of niet geverfd wil hebben. En ik vind het allerergste het dragen van een jurkje. Karin van der Vaart. Zij uh, helpt mensen bij persoonlijke ontwikkeling. Bij, bij reïncarnatievragen dus. En zij heeft gestudeerd aan de school voor reïncarnatietherapie. Dus ik hoop dat zij me wat antwoorden kan geven op de vragen die ik heb. Um, en kijken of we erachter kunnen komen waarom ik nooit... maar dan ook echt nooit een jurkje aan wil. Wat ga je zo meteen met mij doen? Ik ga beginnen om met jou een voorgesprek te houden. Dat zal zo een kwartier tot een half uurtje maximaal duren. Daarna uh, ga ik je vragen om op de matras te gaan liggen. En in deze sessie uh, is het de bedoeling om jou een bepaalde trance te krijgen. Dus het idee is dat je voor de helft van je energie in het hier en nu uh, bent en dat je heel goed realiseert waar je bent... en met wie en wat voor dag het is. En met de andere helft van je energie... Uh, zit je helemaal verbonden aan een moment in het verleden. Wat kan er gebeuren? Kan ik straks ook uh, gaan huilen? of uh, uh, ja, Wat kan er misgaan? <laughs> uh, ik laat me leiden door jou. Maar ja, er kan wel van alles gebeuren. Je kunt soms uh, allerlei energieën voelen in je lichaam. Dat je lijf ineens heel zwaar wordt of dat je uh, iets voelt tintelen... Of dat uh, spieren verkrampen, er kunnen emoties naar boven komen. Um. Nou, laten we het maar gaan doen. Ik ben heel benieuwd of je me zometeen aan het huilen krijgt. Ik ben er klaar voor, ik vind het best wel spannend eigenlijk. Ik heb er één keer, het is eigenlijk al heel jong begonnen. Mijn moeder heeft me één keer op het schoolfoto. Dat is eigenlijk een beetje het bewijs. Dan moest ik een jurkje aan en daar zit ik ook heel boos op de eerste rij, omdat ik een jurkje aan heb. En merk je ook wat je doet op het moment dat je over dat moment begint? Dat ik weer boos word? Oh, ja, het zit me nog steeds, diep. Ja, je gaat ja. meteen met je armen over elkaar om je af te sluiten. Ja. Dus ik wil je vragen om, uh, om te, gaan liggen. te gaan liggen. Oké. Okay. Kwetsbaar. Kwetsbaar. Kwetsbaar. Kwetsbaar je naar de jurk kijkt. Want zie je dan het allerergste aan de jurk? En hoe het eruit ziet. Ja, dat, het is... Soms een beetje zo'n roerig dingetje. Dat, dat... Oké, okay, de sessie zit er net op. Karin, volgens mij ben ik best een lastige, of niet? Ja, in mijn optiek... Bestaan er geen lastige cliënten. Uh, maar... We hebben wel gemerkt dat je tegen een behoorlijke weerstand aanloopt... om je gevoelswereld in te gaan. En dat uh, alle zeilen worden bijgezet om daaruit te blijven. Uh, dat is vooral lastig voor jezelf. Uh, en niet zozeer voor mij. Maar het is natuurlijk wel jammer dat we niet verder zijn gekomen dan dat. Is er iets dat we kunnen concluderen uit een vorige leven? Op een gegeven moment hadden we het bijvoorbeeld over dat jurkje... Uh, dat ik het hoerig vond. En dan ga ik dus van mezelf al verder denken van... bijvoorbeeld in mijn vorige leven een prostituee ben geweest... Het zou kunnen. Of te maken hebt gehad met seksuele intimidatie, verkrachting, et cetera. En dat je op dat moment een jurk aan had die daaraan doet denken. Uh, het is een van de mogelijkheden, maar niks heeft er in deze sessie op gewezen dat dat zo is, maar het is zeker een mogelijkheid. Headed for heartache. You He took my love and broke it. Torn it and provoked it as I trusted.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 Happy van Pharrell Williams hier op Radio 1 bij Start. Het is 18 minuten over 5. En daarvoor draaide ik ook nog What Have You Done van Anouk. En die heeft ze dan weer gebaseerd op een plaatje van Abel. Misschien heb je het gehoord. Uh, onderweg heet hij. Start. Iedere week in Start recenseren wij iets. En dat kan echt... Van alles zijn een goed concert, een apart drankje, of in dit geval de kwaliteit van hulp Sinterklaas. Ik vertelde je net al, ik heb een seksbel gekregen voor Sinterklaas. Ja, ik heb een uh, gekke familie. Dat, uh, dat was hem. Maar uh, nu is het uh, tijd uh, voor uh, de hulp Sinterklaas, want we zijn eigenlijk allemaal wel een hulp Sinterklaas. Als we een cadeautje voor iemand anders kopen, stel je moet een cadeautje kopen voor je zwager, uh, dan ja, dat kan dan best lastig zijn. En ja, dus city, ja zwager. ...waarschijnlijk met een cadeau waar hij geen appelmoes van gaat maken. Richard Hendricks is oprichter van ruilen.nl... ...en hij kan ons wat ja, inzicht geven over de kwaliteit van de hulp Sinterklaas... ...in dit geval uh, jij en ik dit jaar. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, Oké, okay. kwaliteit van hulp Sinterklaasen. Uh, nou ja, dan vraag ik me af, hoe hebben wij het als hulp Sinterklaas gedaan dit jaar met onze cadeaus? Ja, op zich doet uh, de Sinterklaas natuurlijk altijd erg goed... Maar uh, Sint is ook wel uh, uh, vaak ja, te beleefd. Uh, dus ja, je durft toch niet echt te zeggen als het fout gaat. Oh ja, want en, uh... kijk, jij hebt ruilen.nl. En dus uh, stel, ik heb een slecht cadeau gegeven. Dan uh, kan uh, mijn zwager dat cadeautje op die site zetten. Um, om dan te kijken of je er iets anders voor in de plaats kan krijgen, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, maar dan denk ik, uh, ja, dan moeten we een soort van manier vinden... om dan te kijken of, of de hulp Sinterklaas het goed gedaan hebben. Zijn er dit jaar dan toevallig meer cadeaus aangeboden dan voorgaande jaren? Ja, het groeit eigenlijk ieder jaar. Uh, het, het, het, het ruilen op zich wordt steeds populairder. Mm -hmm. En uh, ja, ook dit jaar uh, maken de Sinten uh, veel fouten. <laughs> Oké, okay. uh, hoe, uh, hoe komt dat dan? Hoe komt dat? Ja, toch uh, misschien een beetje de drukte hè, van de Sint... Die, uh, die dan toch snel eventjes iets wil, uh, wil kopen. Jol, en uh, ja, dan, dan gaat het gewoon niet goed. Maar uh, het is dus erger geworden dit jaar. Dus wij zijn slechtere hulp Sinterklaas. Nou ja, erger, erger. Het gaat gewoon uh, over het algemeen altijd wel veel fout eigenlijk. Oké, okay. dus maar, um, dan vraag ik me af, waar gaat het dan fout? Wat voor cadeaus worden het meest teruggebracht? Of ja, eigenlijk een soort van aangeboden om te ruilen? Um, voornamelijk zijn het cadeaus tot, tot zo'n 30, uh, 30 euro. Uh -huh. Dus de, de, de accessoires voor de telefoons, voor de iPads en, en dat soort uh, dingen. Uh, maar ook games uh -huh. uh, die dubbel zijn of die, uh, die men ja, de, toch al heeft... of, of Iets uh, in een verschillende kleur, dat, dat zie je ook redelijk veel uh, terugkomen. Mensen die dingen aanbieden omdat ze een andere kleur van iets willen? Ja, ja dat kan uh, uh, kleding zijn, dat kan een... Uh, een uh, ja, neem even een wekker uh, zijn, die mm -hmm. uh, niet in het roze was, maar in het uh, groen, ik noem maar wat. Ja, want een, uh, een, <laughs> een, een, een groene wekker, dat, dat wil je gewoon niet hebben natuurlijk. Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Uh, <laughs> Alhoewel, nee. op deze tijd is het wel echt top. Oké, okay, nou nog even uh, als conclusie Richard. Hoeveel sterren geef je ons als Hulp Sinterklaas uh, qua cadeaus kopen voor elkaar dit jaar uh, van, van 1 tot 5 sterren? Nou, laat ik zeggen, ik vind sowieso dat we altijd 5 sterren verdienen. En... Uh... Dat uh, iedereen eigenlijk uh, zijn best wel doet. Maar uh, als het niet goed is gegaan, dan heb je natuurlijk gewoon de site waar je het lekker kunt, uh, kunt ruilen. Ah, oké, okay. een klein beetje reclame nog. Uh, maar, maar drie sterren uh, dus uh, is, is wel oké. Okay. Ja, absoluut. absoluut. Oké, okay. Richard Hendricks van ruilen.nl. Bedankt en uh, goedemorgen. Ja, jij ook. Goedemorgen. Tijd naar het laatste nieuws. Oh, dat was weer mijn belletje. Ik probeerde mijn muis te pakken. Pak ik in één keer vol mijn bel nu. Het ziet er allemaal zo hetzelfde uit. Hè? Uh, alhoewel, er staan wel dingen opgeschreven waarvan je denkt... Uh, nou, uh, hè. Um, in ieder geval, we gaan naar het laatste nieuws op Twitter. Kijken wat daar speelt. Uh, even naar de, de trending topics uh, over de hele wereld en uh, voor, voor Nederland kijken. Zo staat uh, hashtag PSV Vitesse bovenaan de lijst. Vitesse won de pot die ze gisteravond hebben gespeeld tegen PSV. Met een mokerslag. Echt uh, hebben ze de Eindhovenaren verslagen. 2, 6 uh, gewonnen. Um, een aantal voetballers van de Eindhovenaren gaven uiteindelijk hun shirt cadeau aan de meegereisde fans als troost. Miss France 2014 is ook trending topic. Gisteren werd in 19-jarige Flora Cockerel, de mooiste Franse. Ze houdt van reizen, mode en studeert internationale handel. Wil je nou zelf even kijken hoe ze eruit is... en hoe mooi ze is, hoe ze eruit ziet en hoe mooi ze is? Check dan Twitter, at BNN University. En uh, La Grande Bellezza is ook trending topic. De, de film won in Berlijn de belangrijkste prijzen... bij de European Film Awards... Zowel de prijs voor beste speelfilm als voor beste regisseur ging naar de film. Dan even kijken naar het uh, allerlaatste nieuws. De Nederlandse hockeysters die hebben de finale van de World League bereikt. De kraker tegen wereldkampioen Argentinië eindigde vannacht in 2-2... waarna Nederland de shootouts won. Die finale spelen ze morgen nacht om 1 uur in Argentinië dus tegen Australië. Ook Griekenland is uh, in het nieuws. Griekenland krijgt voorlopig namelijk geen nieuwe lening... Volgens de trojka heeft het land te weinig hervormingen doorgevoerd. Pas in januari wordt er weer gekeken hoe de Grieken ervoor staan. En de grote prijs van Nederland is gewonnen... door Mongoose in de categorie hip-hop. En uh, Sophia Dracht uh, in de categorie singer-songwriter. Ik kijk even naar mijn regisseur. Dat is de categorie toch? Singer-songwriter? Ja, dat klopt. De grote prijs is een wedstrijd voor beste live muziek. En dan ook direct nog even de grootste wedstrijd van Nederland. Dus het is wel even een dingetje. En dus dacht ik, nou weet je... Uh, Sophia heeft net gewonnen. Ik ga er gewoon zo even proberen te bellen. Dat, uh, dat wordt straks hartstikke leuk. Eerst maar even nog een uh, plaatje van uh, Stevie N. Is ook een hele goede zangeres. Erg leuk. Light Up, dat is het album uh, waar dit nummer op staat van Stevie N, You Done Me Wrong, uit uh, 2010. Het is twee minuten voor half zes en je luistert naar Start op Radio 1. Start. Precies, dankjewel Hans Hogendoorn, die, uh, die fluistert me nog wel eens uh, het in als ik vergeten wel programma het is. Vandaag is de finale van de Miss Nederland verkiezing. Christiana Terwilliger moet uh, vandaag shinen voor die schitterende kroon. Want wie wil hem nou niet? En uh, uh, ze zit daarom midden in de voorbereiding. Jouke vraagt zich af of het echt allemaal alleen maar om kushandjes, handjes, lief lachen... en vooral natuurlijk in je bikini rondparaderen gaat. Nou, Christiane, daar lig je dan bij uh, Hanna, huidcoach. Ja, echt heerlijk. Het is altijd heel ontspannen en genieten. En uh, even een momentje voor jezelf van rust. Dus uh, echt lekker. En ik hoorde net iets over stoelverwarming... Ja, we krijgen het beste van het beste. Hè? Dus, uh... maar inderdaad, je ligt echt op zo'n lekkere stoel met een, met een dik deken eroverheen. En ondertussen ben jij uh, ermee bezig? Ja, inderdaad, ik ben de huid van Christiana aan het meten. Ja, want je hebt nu, even kijken, een kastje of zo, wat is het? Ja, het is een skin analyzer ah. En uh, dat is dus de meetapparatuur, dus dat is hetgeen waar ik de huid mee ga meten. Ja. Alles voor de voorbereiding op, uh, op uh, zondag de finale. Zeker. En ondertussen word je lekker gespreed? Ja, dat is uh, vitaminespray. En uh, dat wordt dan lekker ingevreven en daar word je uit mooi zacht van. En, uh... Oh ja, je wordt lekker ingevreven nu. Ja. Handen over heel over het gezicht. Ja, het is echt geniet hoor als je hier bent. Er ja. is niks te klagen. En ben je verder druk met de voorbereidingen? Ja, um, vandaag dan een gezichtsbehandeling. Nog naar de zonnebank uh, vrijdag. En er worden onze nagels nog gedaan. Uh, dus alles dat we perfect... Uh, uitzien zondag. Ja, want een mis gaat natuurlijk, het, het hoofdding is natuurlijk wel de beauty, toch? Hoe je eruit ziet. Ja, dat is zeker een groot onderdeel. Uh, we hebben uh, ja, drie verschillende rondes met kleding, uh, casual, bikini en uh, avondjurk.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 zaken kan aankaarten en uh, mi ja, misstanden eigenlijk vooral... en mensen aanzetten tot actie. Dus bijvoorbeeld uh, voor, voor Giro 555 uh, hebben wij in het belteam gezeten voor de Filipijnen. En uh, zo hebben wij als, als MIS onder andere ons steentje bij kunnen dragen... en ervoor kunnen zorgen dat mensen toch uh, gaan steunen. je zei dat je ook drie vragen moet beantwoorden zondag. Wat, ja. wat, wat, wat houdt dat ook weer? Ik heb de, de Miss America verkiezing gekeken en wat voor vragen ze daar stelden... En daar ging het bijvoorbeeld over de economische crisis. Hoe we daaruit zouden kunnen komen. Ja, ik denk dat de koopkracht daarvoor moet toenemen. Uh, nou, nu vooral nu de kerst en de Sinterklaas weer aankomt... gaan mensen weer meer kopen. Dus dat, dat is wel al een goede stap. Moet je eigenlijk dan ook een politieke keuze al maken... als je zo'n vraag krijgt zondag? Het is meer dat je je mening goed kan verwoorden. En dat je laat zien dat je er wel wat van af weet. Dat je je bezighoudt met de wereld. Dat je niet in een soort... Glazen bel leeft. Ja, precies. Dat je dus niet zo'n gewoon maar een mooi plastic Barbie-popje bent, maar dat je, dat je ook nog wat te vertellen hebt. Precies. Ze heeft beauty Run. This time to seek for shelter When the war is on And everybody's wrong Don't wait for things to happen It doesn't need a weapon or a piece A little bit of gas to do the trick to do the trick. New Daryl Ann, When Wars Is Over, komt uit uh, ja, december 2013. Dus echt net uitgekomen. Je luistert naar Radio 1 hier op start. Met even wat lekkere muziek in de morgen. Maar eventjes een beetje wakker te worden. Of als je net terugfiets van het uitgaan. Nog even lekker een beetje, ja, een beetje goed te blijven. Tot, uh, tot je je bed in moet om 7 uur. Hè, want dan is dit programma afgelopen. En uh, dat doe je natuurlijk uh, ja, hier. Op een plek. Die... Uh, die wij alleen kennen. Samen hier op Radio 1 straks. Leuke gesprekjes en uh, mooie reportages. Nou, eigenlijk heel simpel samengevat. Hè. Dit is Keen. gewoon een van mijn favoriete band. bandjes zijn uh, alleen gestopt nu. Hè. Somewhere Only We Know van Keen. En uh, ik mocht van mijn uh, regisseur Roel niet zeggen alleen maar hete hitjes. Van uh, Kees Dorenstein hier op Radio 1. Want dat uh, vond hij een beetje te erg Heet radio. En ik kan dat eigenlijk ook niet verkopen. Ik ben maar een gewoon jong uit het werkhoven. De Sjaak. Maar ik heb het toch gedaan. Vind ik leuk. Het is tijd voor De Sjaak. Elke week is een van de vijf talenten van BNN Universe... die de radioopleiding van BNN keihard de sjaak... hij of zij moet dan een opdracht uitvoeren waar niemand blij van wordt. Nou ja, jij en ik natuurlijk wel. Want zo hoor je weer eens wat anders. Iedere verslaggever die, uh, die doet daarvoor een opdracht in de kom... waaruit er straks getrokken wordt. Er komt dan één opdrachtje uit. Uh, er zijn er vijf, dus er komen vijf opdrachten in. En ik vraag me af, wat is de opdracht van deze week? Afgelopen week won Patrick Laurij het uh, cabarettenfestival, het grootste cabaretfestival van Nederland. De Sjaak is natuurlijk altijd al de grappigste op feestjes geweest. En daarom uh, is de opdracht voor de Sjaak dan ook, treed deze week op in een comedyclub. Minister Asje en staatssecretaris Dekker, die willen meer kwaliteit in de kinderopvang. Nu heeft de Sjaak natuurlijk heel veel kwaliteiten en is het vast ook een kindervriend. Daarom gaat de Sjaak een dagje meehelpen in de kinderopvang. Een man kocht voor meer dan 3000 euro een fokstier die niet weet hoe hij moet dekken. Niet echt handig dus. Ga naar een fokkerij om te zien hoe het wel moet en assisteer de veehouder slash KI daar waar je kunt. Met in ieder geval zaadopvang en wat nog meer. Volgende week gaat een documentaire en première over het seks- en liefdesleven van bejaarden. Verplaats je in de documentairemakers en interview iemand van boven de 75 over zijn of haar lief, liefdes- en seksleven. Opa's of oma's mag natuurlijk ook misschien wel heel confronterend. In Haarlem is een wonder ontstaan. Ooggetuigen zeggen namelijk dat het standbeeld Ripperda en Kena donderdagmiddag heeft gehelpt. Daarom is mijn opdracht: ga een dag werken als levend standbeeld en smink jezelf als huilende clown. Mooie opdrachten weer, hoor. Ik, uh, ik vraag me af wat het uh, wordt en wie hem natuurlijk moet uitvoeren. Het is weer zover. Het is weer tijd om de opdracht voor de schaak te trekken. Mm -hmm. Spannend, spannend. Nou, nou. Even goed door de pot husselen. Ja, hussel. Schud hem ook nog even door elkaar. Oh, hij is er al. En ik heb een loodje in mijn handen. Volgende week gaat een documentaire in première over het seks- en liefdesleven van bejaarden... Verplaats je in de documentairemakers en interview iemand van boven de 75... of zijn of, oh. zijn of haar seksleven... Over zijn of haar seksleven. Over zijn of haar seksleven. Oh, shit. <laughs> nou, in ieder geval maar één... Ja, dit is gewoon... Uh... Een ouderwetse is gatverdamme, hè? Ja, heel. ja. ja. best ja. wel heftig. Heel maar, kinderachtig, maar, maar ik vind het gewoon heel vies. Maar bestaat dat überhaupt nog voor 75. 75 Oh ja, 70, absoluut, de o, hebben absoluut, toch geen seks Volgens mij kun je zat mensen vinden die, dat, die er nog iets aan doen hoor. Oud, jongen. Gee. Best wel lastig ook, hoe lastig te vinden. Hoe, en dat hoe, hoe, die mensen zelf, ook willen over willen praten. We hoeven zelf geen seks te hebben met ouderen. Nee, nee, dat, nee. Dat scheelt allemaal. <laughs> oh. okay. Maar hoe ga je dat doen, inderdaad? Hoe, hoe pak je dat aan? Nou ja, bij alle opa's en oma's van je vrienden langs denk ik, om maar eens te kijken of iemand nog seks heeft. De tansjes, oh, Valt je... heel erg mee hoe gênant dat is. Ja precies, voel je best wel bezwaard denk ik. God, nee. erg. Hallo, doet u nog een beetje aan seks de laatste tijd? <laughs> okay, nee, ja, ja. Als je een beetje googelt kom je er vanzelf wel. Maar ja, nu is de grote vraag, wie gaat dat doen? Ja, oh ja. ja, en daarvoor is het uh, even tijd om uh, weer een naampie te trekken. Ik ga hem oh, nog oh, even goed door elkaar hustelen. Wie gaat uh, deze week met bejaarden over seks praten? <laughs> Nou, volgens mij willen we allemaal wel, dus we volgens mij allemaal een om dit te doen. Ja. En het is... Martijn! Ik ben ja. hetzelfde! Ja, eindelijk! Oh. Lekker Martijn. Finally! Oh, Martijn, wat gaat, gaat er door, door je heen? Zo iets op. Ja. Het blijft helemaal nou, ja, stil. Ik, ja. ik, heb, ik heb nog één opa, maar die, die, die uh, uh, um, ga ik sowieso niet vragen, uh, uh, want die heb ik al drie jaar niet gezien. Hallo opa als je luistert. <laughs> um, <laughs> Goedemiddag. Um, ja, hoe ga je dit aanpakken? Ik, ik ga in ieder geval niet, niet uh, naar bejaardenhuizen bellen met de vraag van, goh, is er jullie één bejaarde die altijd over seks praat? Uh. Ja, ik denk ja. dat je als je even gaat googlen, dat je echt serieus wel bij een paar namen komt hoor. Dat komt ja, maar, maar goed. Misschien uh, een paar bekenden je... in de seks zien. Ja, maar misschien ja. heb je een, een forum of zo voor ouderen die over seks praten, zoiets. Ja, of ja. misschien kun je gewoon uh, ook die documentaire maakten bellen. Ja, mooi. Dat is sowieso een goed idee, denk ik. Dat dus ja. weet sowieso mensen. Nou, heel veel succes, Martijn. Ja, zet hem op. Ja. Vind ik heel mooi dat Martijn eens uh, een keer de Sjaak is voor het eerst. En hij moet dus uh, met, uh, met een bejaarde over seks gaan praten. Want uh, dat, ik verheug me er nu al op. Wil je trouwens reageren op de uitzending? Dan kan dat. Dan kan je mij twitteren. At Kees Dan zie ik jouw berichtjes voorbij komen als je een opmerking hebt of een vraag. Of je wil uh, gewoon eventjes uh, je mening spuwen. Dat kan allemaal op Twitter. Dus Kees Dorestein, straks horen we hoe het Martijn is afgegaan met zijn bejaarden over seks praten. Eerst nog een, een mooi plaatje. Some the sun Some the smoke Soundtrack van de nieuwe film van The Hunger Games, Catching Fire, nu in de bioscoop. Kan je alvast wat verklappen, zonder een spoiler te geven. De film heeft een enorm open einde, maar hij beviel me wel. En Coldplay met Atlas was dus uh, het liedje dat erbij hoort. De Shaak. De Shaak, daar gaan we weer naartoe, want Martijn was net de Shaak... Je hoorde dat hij uh, een bejaarde moet gaan interviewen... over zijn of haar liefdes- en seksleven. Dus ontmoette hij de 85-jarige Siane uit Amsterdam. Zij was een van de allereerste seksuologen van Nederland. Ik, ik denk dat ik uh, op mijn honderdste ook nog, uh, nog wel eens een orgasme wil beleven. Een bejaarde die over seks praat, dat kende ik eigenlijk alleen van... What? No money? Yeah. Kok. Maar Sianen van 85 praat nog steeds graag over seks. Nou, ik kom uit een streng katholiek gezin. Er werd thuis helemaal niet over seks gesproken. Nou, Dat was in die tijd zo. Seks was alleen, diende alleen maar voor de voortplanting en verder niet. Dus dat hoefde er niet. Je hoeft er geen lol van te hebben. Het was, alleen, het was, het was een opgave. Het was je plicht. Vooral voor vrouwen. Het was gewoon je plicht om te zorgen voor nageslacht. Maar die lol die heb jij er dus altijd in gehad, eigenlijk? Gelukkig wel. En het is wel zo, als je daar lol in hebt als je 20, 30, 40 bent... dan heb je er ook nog plezier in als je 70 of 80 bent. Volgens jou zijn er gewoon helemaal geen taboes wat seks betreft? Voor mij niet. Heb je dan ook wel eens een triootje gedaan? Uh, die zijn inderdaad wel, uh, wel, wel in, aan de orde geweest, ja, inderdaad. Gewoon groepseks. Dat, in die periode hebben we ook gehad en dat hebben we ook al meegedaan. Hoe was dat? Nou, het, het, het gevoel dat je hebt, als je met z'n tweeën bent, dat warme gevoel... dat kan je ook delen met drie of vier of vijf. Hoeveel bedpartners heeft u dan bijvoorbeeld gehad? Tussen de tien en twintig, laten we zeggen. Nou, dat is op zich nog uh, heel beschaafd. Um, en um, je man is elf jaar geleden overleden. Heb je sindsdien nog uh, andere partners gehad? Uh, nee, maar er bestaat ook nog zoiets solo soloseks. Je doet het ook nog gewoon met jezelf, zeg maar? Uiteraard. Er zijn ontzettend leuke vibrators te koop. Dus, daar kan je best heel veel plezier aan beleven. Maar is dat dan ook een, een uh, vervanging voor een partner? Oh, zeker. Je, je, je hebt dan in ieder geval zelf de regie. Je kan uh, zelf uitmaken hoe lang, hoe intens, uh, wanneer je stoppen moet en zo. Dat, uh, nou, op zich is dat, uh, kan het best heel plezierig zijn. En hoe vaak gebeurt dat dan, zoiets? Dat is afhankelijk van je stemming. Soms een paar keer week en soms een aantal weken niet. Zou ik je vibrator ook mogen zien? Oh, kijk, die ligt hier gewoon. Um, is dit uw favoriet? Nou, ik weet het niet. Ik vind het gewoon een prettig ding. Maar hij lijkt niet echt op een penis, toch? Nou, hij heeft inderdaad een beetje de vorm van een penis. Maar niet zo uh, uitzonderlijk groot of breed of wat dan ook. He, zoals eigenlijk de gemiddelde penis is. Die is niet zo groot en zo breed. Ja, hij is een beetje roze van kleur. Hij ligt goed in de hand, moet ik zeggen. Um, en onderaan zitten twee ballen. Zorgen die nog voor wat um, extra plezier? Ja, soms wel. Als je die langs de haalt, dan uh, ja, heeft het wel een prettig gevoel. Maar wordt het nou wel uh, fysiek lastiger? Dat wel. Het wordt, uh, inderdaad, je, je kan hier hele gekke standjes aan nemen. Maar uh, op zich, het is niet minder heftig, nee. Maar het is dus heel gewoon om dit, dit op jouw leeftijd te hebben. Dus bij wijze van spreken, mijn oma uh, zou er ook een kunnen hebben. Waarschijnlijk wel. En waarschijnlijk had ze er ook wel eentje. Uh, waarschijnlijk wel. Ja, tuurlijk. Ja hoor. <laughs> maar het is toch... Ik bedoel, ik, ik ben 24 en ik praat er best wel moeilijk over... maar jij praat er over alsof je het over boodschappen doen hebt. Laten we daar alsjeblieft niet moeilijk over doen. En als, als, het is zo gewoon over de hele wereld, welke cultuur je ook maar bent... Als het niet zo gewoon was, dan was de wereld toch al lang uitgestorven? Precies, Sjane. Ik, uh, ik vind het echt fantastisch, dit verhaal. En je hoort ook dat Martijn een beetje verlegen was om te vragen. Nou, ik zou het echt niet kunnen hoor, aan mijn oma vragen hoe het dan, hoe het dan zit met, uh, met haar seksleven. Dat gaat mij toch een beetje te ver. Maar ik vind het echt fantastisch dat, uh, dat Martijn dat heeft gedaan. Dat vind ik echt erg leuk. Even nog een nieuwtje die ik zag. Uh, The Voice of Holland, nog steeds bezig. Kijkcijfers lopen iets terug. Maar het domineert wel de iTunes top 100. Uh, ze scoren goed, de kandidaten uh, van, uh, van The Voice uh, daarin. Uh, hoge plaatsen halen ze. Bijvoorbeeld uh, Cheyenne, die uh, op nummer 1 staat op dit moment. Met uh, het nummer Formidable. Formidable Top. Uh, vind ik erg leuk. Uh, Formidabele. Beetje Nederlandse cover. Van uh, uh, Stroomai, natuurlijk. De Belgische rapper/zanger. Die echt een heel mooi nummer. Formidabele heeft gemaakt. Julia staat er ook in. Op nummer 2. Uh, dus uh, goud en zilver is voor uh, The Voice. Uh, met uh, het nummer All of Me. Give you! goed zeg. En Woodstick die staat dan op plek 7 met zijn versie van het nummer Laat Me van Rams Ramses Shaffi, die natuurlijk in 2009 overleed. Laat me Laat me Laat me mijn eigen gang maken. Ik snap wel waarom ze in die top 100 staan, hoor. Ik vind het wel goede nummers. In totaal staan er 12 kandidaten in de iTunes top 100. Jill staat er uh, nog op, uh, op plek 26 um, met het nummer Onderweg. En Sherma staat met End of the Road op uh, nummer 28. Julia, die je uh, dus uh, net hoorde met All of Me, die spant de kroon. Die uh, heeft vier liedjes in de lijst staan. Dat vind ik echt een hele goede prestatie. Dan, nou eigenlijk iets heel anders... Uh, namelijk weer eventjes naar uh, de BNN University talenten. De verslaggevers van uh, de radioopleiding van BNN. Die uh, zijn de hele week druk gaan op pad om allemaal mooie reportages te maken. Maar... Uh, elke week zijn die talenten het ergens niet over eens. Uh, ik hoor dat dan altijd op de redactie wel weer. Dan, uh, dan roept iemand weer wat over het nieuws. Ja, en dan gaat het echt los hoor. Uh, dus vraag ik ze altijd eventjes... als ze dan onderweg hier naartoe komen naar de Radio 1 studio... ga even in de trein zitten en, en neem dat eventjes op. Waar zijn jullie het nou niet over eens? Want ik vind die gesprekken op de redactie altijd zo leuk. Dus daarom hebben zij het uh, over het weeralarm. Natuurlijk, 5 december. De tweede grote storm in ons land. En daar hebben ze genoeg over te zeggen. Kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, kedeng, Oeh, oeh. BNN University. University. Ontspoort. In Groningen hadden ze zin in een studentenfeestje. En niet zomaar een feestje, want uh, de studentenvereniging had een NSB-feestje georganiseerd. Een beetje raar is het wel... En ze zijn er dus ook achtergekomen, of in ieder geval de politie is er achtergekomen en het feestje gaat niet door. En daarom eh, hebben we het vandaag over de meest vreemde dingen die studentenverenigingen moeten doen. Ben je daarvoor of daartegen, net zoals die ontgroeningen of deze achterlijke feestjes bijvoorbeeld. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het op zich. Ja, kijk, NSB-feestjes, dat gaat wel een beetje ver. Maar ik vind het wel leuk dat ze gewoon een beetje, beetje, beetje tegen dingen aanschoppen. Een beetje rebels zijn. Ik vind dat er wel bij horen. Maar heb je het dan ook over die ontgroeningen die ze hebben? Of, uh... nou, je leert elkaar wel de goed van kennen volgens mij. En dat is wel een beetje het hele idee van die verenigingen. Kijk, het is even kut. Maar het jaar daarna is dat weer heel geinig. Dus het is het, is het wel waard, denk ik. En bij mij is dat wel echt een reden geweest dat ik niet bij een vereniging ging. Ik had echt geen zin om helemaal... Ge... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje... Dat ze zo denigrerend tegen je doen, zeg maar. Helemaal op de grond instampen en dat je dan maar blij mag zijn dat je erbij bent. You. Dat is ook het, meeste, of het grootste probleem met studentenverenigingen. Ze zijn heel verschillend. Je hebt studentenverenigingen die er zijn voor geloof. En, en dat is prima natuurlijk. En uh, je hebt ook hele studentenverenigingen die echt heel heftig zijn. En dat vind ik wel heel erg. En vooral ook hoe mensen veranderen door studentenverenigingen. Ik vind het zo grappig soms om te zien hoe een... Uh, ja, dat zie je dan bij ons in de regio, of als vaker, dat iemand naar uh, Groningen is gegaan en die dacht ik ga bij Vindicat. Die komt terug als een soort gigantische kakbal en denkt dat die beter is dan de rest. Dat zit nog wel een beetje, dat is het ouderwetse dat studentenverenigingen nog over zich hebben. En dat vind ik wel heel erg en ook bij die hele heftige studentenverenigingen word je volgens mij echt uh, in ieder geval mentaal uh, mishandeld in het eerste jaar. En wordt het alleen maar, uh, en daarna wordt het misschien wel leuker, maar het is, ja, ik vind het soms wel ver gaan. Ja, maar dat past ook wel een beetje bij de beroepsgroepen, denk ik. Want je zal geen basisschoolleraar zien die bij Vindicat zit. Dus op zich zeg maar een beetje in die, in die business, een beetje in die hogere klasse. Ik vind het wel gaaf. Ik vind het leuk. Nee, maar je, volgens mij zit iedereen bij. Iedereen kan dan gewoon bij zo'n uh, vereniging. Ja, maar je gaat er alleen bij als je jezelf al een beetje, een beetje goed voelt, toch? Of ja, ik zit zelf ook niet bij een vereniging. Ik weet ook niet nee, zo goed ja, hoe dat ik, gaat. Ik, ik, ik ken inderdaad wat Judith zei. Ook mensen van de middelbare school die echt gewoon ja niet per se uh, zichzelf heel goed vonden. Maar toen bij zo'n vereniging gingen en nu zijn ze echt onherkenbaar en ook niet meer leuk. Ja, zo gaat het, uh, van, het uh, van het weer naar, naar studentenverenigingen. Uh, in ieder geval, um, zo direct. Het is uh, nah, rond twee minuutjes voor zes. Van zes tot zeven gaan we gewoon door. hoor. Hier uh, met start op Radio 1. Zo zie ik dat er ook getwitterd, uh, getwitterd wordt. Mus die, uh, die zegt, uh, je seksbel. Uh, daar heb ik zelf ook voor gedobbeld. Je bent niet de enige met een gekke familie. Ik heb namelijk voor Sinterklaas gedobbeld om cadeautjes. En dan heb ik een seksbel gewonnen. Je hoort hem uh, een beetje op de achtergrond. Nou, in ieder geval, hij is wat gek. Een oude hotelbel, maar ik vind het wel stiekem wel heel leuk uh, dat, het, uh, dat het is hoor. Ik krijg er nu geen seks voor eigenlijk. Maar jij krijgt er wel dan weer een grappig programma voor terug. Op, op Radio 1 start. Dus ik zie ook uh, dat uh, Kranenburg, Ed Kranenburg, die bedankt Filemon nog eventjes. Want die is gestopt uh, met zijn uh, De Wereld van Filemon. De, vanavond, uh, ja, nou, vannacht eigenlijk, hè, van, uh, van 1 tot 3, was zijn laatste uitzending. Dus uh, hij gaat, uh, er wordt ook gevraagd wat hij dan gaat doen. Uh, hij gaat uh, iets meer focussen op tv. Hij is natuurlijk hartstikke druk met uh, de Week van Filemon. maakt die hele mooie reportages. Uh, en dat is gewoon wat lastig uh, te combineren. Dus uh, we krijgen iemand nieuws. En het wordt de wereld van BNN. Straks in het volgende uur praat ik eventjes uh, jou bij over het laatste voetbalnieuws. En Sofia Dracht heeft de grote prijs van Nederland gewonnen. Dus bellen we haar natuurlijk eventjes. Dat hoort er natuurlijk wel bij zo'n nieuwsprogramma aan start. Tot 7 uur dus. En nu het NOS Journaal. B